Dit is Radio 1. EO. De Nacht op 1. Met Ed Anker. Ja, Goedemorgen dames en heren. Fijn dat u nog luistert naar de Nacht op 1. En dit is het laatste uur van de Nacht op 1. We draaien de komende half uur. Het komende half uur draaien wij nog muziek. En daarna is het tijd voor onze rubriek Focus op de Wereld. Waarin wij spreken met hulpverleners die in hele andere delen van de wereld zijn. En vannacht of vanochtend is dat de Oekraïne en is dat Brazilië. Maar dat is over een half uur. We gaan weer verder met muziek. En de eerste plaat die wij gaan draaien is uh, Day by Day van Shekatek en Al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 20. I met that man when he was 81 He said Too many folks just stand And wait Trouble was dat van Coldplay, een prachtig mooie plaat. En we draaiden daarvoor Elisa, Eliza Doolittle met Moneybox... en daarvoor niet Chuck Attack met N.L. Giro met Day by Day... die ik aankondigde. Nee, dat was een foutje. Nee, we draaiden Roger Whittaker met A New World in the Morning. En het volgende blokje draaien wij de Commodores... met Easy en Matthew West Toomey... en Lean Marlin met Sitting Down Here. Maar eerst de Commodores... Sunday morning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 Forgotten, but you should be aware. Cause I learned to get revenge, and I swear you'll experience that someday. Marlin met Sitting Down Here. En we draaien nog twee platen voordat wij, voordat wij doorgaan naar onze volgende rubriek. En dat is Focus op de Wereld. En de eerste plaat die wij draaien, dat is Do You Feel My Love van Eddie Grant. Clark was dat met Too Soon to End. Focus op de wereld. Gesprekken met Nederlandse hulpverleners in het buitenland. En dat gaan wij vanavond, of vanochtend moet ik zeggen... vanochtend gaan wij dat doen met uh, Wim de Keizer in Brazilië. Goedemorgen Wim. En, uh, heb ik, en met uh, Jan de Beest in Brazilië. Nee, ik haal ze door elkaar. Jan de Beest zit in Oekraïne en uh, Wim de Keizer zit in Brazilië. En als het goed is heb ik Wim aan de telefoon. Ja, goedemorgen. Goedemorgen Wim. Het is bij jullie nog nacht, geloof ik, hè? Ja, het is hier half twee. Half twee. Zo, jongens, wat, uh, wat doen we jullie aan om jullie te spreken? Maar uh, hoe, is het, uh, hoe is het in Brazilië? Ja, in Brazilië is het uh, goed en rustig. Iedereen uh, ligt als het goed is te slapen. <laughs> Iedereen ligt te slapen. Hey, en wat, ja. is het, uh, wat is het nieuws bij jullie op het moment? Um, het carnaval is flink in het nieuws. Oh ja, natuurlijk, dat is Tot, groot. Ja, dat begint uh, zondag of maandag. Dus de optredens die, die worden al gedaan in de straat en zo, daar staat wat over geschreven. Verder wordt er uh, geschreven over de Brazilianen die teruggekomen zijn uit Libië. Die uh, teruggehaald zijn. Die zijn ja. vannacht uh, ook aangekomen. Ja. Volgen jullie dat nieuws ook zo op de voet zoals wij dat in Nederland doen, hoe het in Libië gaat? Nou, je merkt altijd wel dat Brazilië wat groter is. Dus dat, uh, dat er vaak wat meer binnenlands nieuws is. Ja. En dat buitenlands nieuws iets meer op de achtergrond is. In Nederland is dat een beetje omgekeerd volgens mij. Ja, ja. ja nee. bij, bij ons wordt het inderdaad behoorlijk uitgebreid gevolgd. Hey, en dat carnaval, dat zit er bij ons ook aan te komen, maar dat is wel wat anders in Brazilië geloof ik. Ja, nogal. Nogal. Merk jullie, zitten ja, jullie, uh, zit jullie in de buurt van het. Sorry. Zitten jullie in de buurt van het grote carnaval? Sorry. Nee. Ja, we hebben een beetje een vertraging. Dat hebben we wel vaker uh, met de telefoonlijn. Ik vroeg me af of jullie in de buurt van het hele grote carnaval zitten. En of het bij jullie in de buurt waar jullie wonen... of het daar ook zo groots wordt gevierd. Nou, we zijn net verhuisd. Dus Frans is het eerste carnaval wat we hier in uh, het dorp gaan meemaken. Dus uh, dat is even afwachten. Toen we uh, voor het eerst in Brazilië kwamen... toen wonen we in Rio. En toen zaten we vlakbij in dat uh, waar dan de grote optochten plaatsvinden. Maar het gekke was daar, dat waar wij wonen... dan merkt ik eigenlijk niks van het carnaval doen. Want wij krijgen inderdaad altijd de grote optochten... ook nog hier op het journaal te zien. Ja. En jullie zijn onlangs verhuisd. Jullie zijn aan een nieuw project begonnen, hè? Nou, we hebben een project overgenomen... van een andere Nederlandse tel. Van Piet en Johanna Hagen. Die zijn teruggegaan naar Nederland. Die hebben hier tien jaar gewoond. En die hebben ons gevraagd dat het project... Uh, ...op te volgen. Dus we zijn hier in januari... Eh, ...aangekomen tot de familie. En uh, we zijn... ...de streek en de mensen... ...en het project aan het uh, leren kennen. Op dit moment. En wat voor een project is het, wat jullie nu doen? Ja, het is eigenlijk een... Uh, een soort evangelische... Uh, ...gemeenschap. In een klein plat landdorp. En, uh, we hebben een aantal projecten. Dat zijn sociale woningen... ...voor hulpbehoevende gezinnen... ...en oudere mensen... We hebben een schooltje voor houtbewerking voor, uh, voor de jongens uit het dorp. Er is een uh, zaterdagclub voor de kinderen die in die sociale huisjes wonen. En er is een um, centrum voor verslavingszorg uh, in opbouw. Dat is al uh, gebouwd, zeg maar, maar dat moet nog verder ingericht worden. Uh, vergunningen en zo geregeld worden. En daarnaast uh, hebben we een kerkje. En hoe groot is het, uh, het dorp waar jullie zitten? Ongeveer 6000 mensen. En, en, en wat voor een plaats neemt jullie uh, gemeenschap uh, in, in dat dorp? Ja, een, mooie, een mooi, mooi plekje. Nee, maar ik bedoel, is dat echt het, het, het, het kruispunt van een dorp? Zou je het zo kunnen benoemen? Nee, dat, dat uh, niet. We zitten een beetje buiten het uh, dorp. Dus dat mag, mag allemaal wat bekender worden. Wat meer integreren in het dorp. Oké. Okay. En uh, daar gaan we ook zachtjes aan, aan werken. Dat we meer met de scholen samen doen. En misschien een keer een explozieetje houden. Of zulke dingen. Hmm, nou, daar gaan we zo nog even over doorpraten. Ik ga ook even naar, naar je collega in de Oekraïne. Dat is Jan van Beest. Goedemorgen Jan. Ook voor jou moet ik goedemorgen zeggen, of niet? Goedemorgen. Ja, zeker. Het is hier morgen. Het is een uurtje later dan in Nederland zelfs. Ja. Uh, Jan, jij bent medisch technicus. Uh, dat, wat, jij, jij werkt daar gewoon in ziekenhuizen in de Oekraïne? Hij repareert medische apparatuur. Nou, in de tien jaar dat wij hier nu wonen, heeft er wel een verschuiving plaatsgevonden in het werk. In, het, uh, in de beginperiode was het meer technisch ondersteunend. En uh, In de loop van de jaren is het werk eigenlijk een beetje verschoven naar het uh, verkrijgen en uh, begeleiden van medische apparatuur die in Nederland afgeschreven was. Om economische redenen, maar gewoon heel goed inzetbaar. En die, uh, ja, die komt dan van tijd tot tijd. komt Er een, uh, komt er een partij van Oekraïne met een hulptransport. En dat moet dan hier in de ziekenhuizen geïmplementeerd worden. En uh, ja, daar heb ik een, uh, een belangrijke taak in. En je vrouw die is bezig met, uh, met verslavingszorg? Dat klopt, ja. ja. Dat, uh, dat centrum dat draait inmiddels uh, uh, bijna vier jaar, als ik me niet vergis. Dat is uh, opgezet. ...samen met een uh, lokale baptistengemeente hier. Uh, haar achtergrond is sociaal-pedagogisch werker. Uh, ze heeft in uh, Nederland ervaring opgedaan met uh, ja, thuislozen. En, uh, ja, je hebt hier wel verslavingszorg, maar het is ondergebracht. Volgens mij is dat in Nederland trouwens ook zo bij de psychiatrie. Dus je hebt dan uh, psychiatrische ziekenhuizen ...die hebben een afdeling waar verslaafden behandeld worden... Maar goed, dat is een behandeling van drie weken ja. waarin ze uh, lichamelijk afkicken en waarin er nauwelijks sprake is van enige geestelijke hulp. Dus ja, Margrethe die zag dat een aantal jaren geleden en, en uh, samen met een uh, Oekraïense christen hadden ze het idee opgevat uh, ja, om iets op te zetten wat, wat meer uh, bood ja. de overheid geeft. En doen is dat het centrum opgezet. We gaan er zo, uh, zo nog even meer over. Maar ook aan jou de vraag, wat is uh, bij jullie op dit moment uh, in het nieuws? Um, nou, het meest actueel is denk ik toch wat de mensen in de portemonnee raakt. Dat zijn de, ja, de hervormingen van de pensioenen. En ook de nieuwe belastingwetgeving die officieel 1 januari is ingevoerd. En dan heb je nog een soort overgangsperiode tot, uh, tot 1 april. Uh, ja, die zijn, die zijn redelijk ingrijpend. En grote pensioenen worden uh, wordt flink gesneden. Uh, en is dat ook om de, om de, vanwege de crisis om de, boel, de staatsbegroting op, uh, op de rit te krijgen? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat die maatregelen daarom getroffen zijn. Uh, ik vond het wel aardig om te zien... Uh, toen ik ga kijken naar de, naar de staatsschuld van het land. Uh, die wordt hier enorm genoemd. Uh, en dat, terwijl die uh, 39% van het bruto binnenlands product is. En toen ik dat dus onderzocht, zag ik dat in Nederland die, uh, die staatsschuld procentueel aanzienlijk hoger is. En dat er een Europese norm is dat je onder de 60% moet blijven. Dus als je het zo bekijkt, denk ik: het land heeft zo'n groot probleem nog niet. Maar blijkbaar vindt men het toch uh, nodig om daar uh, dingen te veranderen. Ze gaan dan ook dingen veranderen in de belastingen. En dat gaat veel mensen in de portemonnee raken? Ja, kijk. De, de vorige president Juschenko was in een functie, daarvoor was hij premier van het land. En uh, na, toen uh, in, in zijn tijd, hij is ook bankier, uh, is er een heel gunstig systeem ingevoerd voor kleine ondernemers. Die betalen een klein uh, bedrag aan belasting. En, uh, ja, waardoor het aantrekkelijk was om, uh, ja, om te gaan ondernemen. en Dat was voor de economie heel goed. Nou ja, dat, die mensen, die willen ze nu aangepakken, die moeten, die moeten veel meer gaan betalen. Mm -hmm. en, dus ja, dat, dat raakt hen. Er ja, dus is ook weer een reden voor het noemen, omdat er ja, zijn een grote bedrijven die enorm veel geld verdienen. En uh, om, om zeg maar de belasting te omzeilen, dan, uh, dan nemen ze geen werknemers in dienst. Maar dan maken ze allemaal heb je een soort groep zelf. Allemaal kleine bv'tjes. En ja. Ja, die betalen weinig geld en dan heb je toch bij elkaar een groot bedrijf. Maar dit is dus wel absoluut ingrijpend voor, uh, nou ja, voor veel mensen in hun dagelijks leven. Niet alleen voor die pak grote bedrijven, maar juist ook voor al die werknemers. Uh, nou, meer voor de, zelfsval, voor de, de kleine zelfstandigen, zeg maar. Hmm. Ja. En jullie hebben ook onlangs verkiezingen gehad? Ja, dat, ja, dat is in november geweest. Maar zou je zeggen, met zo'n belastinghervorming op het oog... dan moet daar toch wel heel veel strijd zijn geweest en een hoge opkomst? Of viel dat tegen? Ja, dat zit u heel erg tegen. Ik, uh, ik weet niet hoe het landelijk was, maar hier in de provincie was de opkomst 39%. Zo. Dat is ja. inderdaad niet hoog. Maar merk je dan ook daar dat net zoals hier in Nederland... landelijke thema's ontzettend opgeblazen worden voor lokale verkiezingen, of niet? Nou, het grappige is dat hier dat er heel weinig, uh, veel weinig, is veel minder ideologisch allemaal. En kijk, in Nederland uh, gaan de discussies in de politiek echt nog ergens over. Hier, uh, hier worden, ja, worden, worden natuurlijk wel veel dingen genoemd uh, om de mensen naar de stembus te krijgen. Maar de echte, de echte maatschappelijke discussies die, uh, die blijven uit. En bovendien hebben de mensen toch een... Uh, ja, en uh, geen, geen goed beeld van de overheid. Of dat het imago wat ze hebben. En ik denk dat het voor een deel ook terecht is. Is dat het gewoon zakken voor zijn. Die uh, proberen allemaal op een hoge positie te komen. Ja, de de, de smeergeldpraktijken zitten hier werkelijk in alle lagen van de bevolking. In de hele ambtenarij. En ook daarbuiten. daar heb je ook mee te maken? Kom, dat kom je ook tegen in je werk? Nou, je, je komt het in de gezondheid inderdaad ook tegen. Jo. Ja, kijk. Um, in, in het, uh, het kinderziekenhuis waar ik, uh, waar ik hier begonnen ben. Dus op dit moment verdient iemand gemiddeld 150 euro per maand. Nou, als je kijkt naar de, de, de, de consumentenprijzen, die zijn gewoon hoog. Uh, dus het is voor mensen ook, uh, ook gewoon moeilijk om rond te komen. En wat zie je dus gebeuren in de gezondheidszorg? Dat mensen met machtsposities, ja, die gaan daar ook misbruik van maken. En dat systeem is in ieder geval zo ver... Dat als je als patiënt bij de dokter komt, vraag je gewoon zelf van uh, wat je er maar bij moet betalen. Zo. Dus dat is echt uh, nou, helemaal doorgedrongen in de haarvaten van de samenleving, zou je kunnen zeggen. Ja, het, het zit echt overal. Hm. Ja. Ja. Ik ga nog even weer uh, ook naar Brazilië. Want daar begreep ik dat men daar juist het minimum salaris wil gaan, gaan verhogen. Ja, dat is net besloten dat het uh, weer verhoogd gaat worden. En kan dat wel? Of is dat minimumloon ontzettend laag in Brazilië? Ja, het, het is wel laag. Het is ongeveer 230 euro. Dus dan kan je hier ook niet, uh, niet alles mee doen. Nee. Betekent dat nog wel? Want jullie hebben ook onder andere een, een, een, een trainingsproject. Uh, volgens mij is dat ook om uh, jonge mensen een beetje richting de arbeidsmarkt toe te leiden. Ja. Heeft dat soort wetgeving ontzettend veel uh, invloed op jullie werk? Nee, op ons werk heeft het geen uh, nauwelijks invloed. Maar de mensen die je in je project hebt zitten, spreken die erover? Uh, mensen spreken er wel wat over, maar uh, niet bijzonder positief of zo. Want meestal uh, worden de prijzen uh, worden dan weer aangepast aan, uh, aan het minimumsalaris. Dus alles gaat weer... Uh, gaat weer hetzelfde omhoog. Of, dus in feite, in feite maakt het allemaal niet zoveel veel uit. En betekent het nog dat uh, mensen die zwart werken... omdat je zo'n laag minimumloon hebt... wordt er veel zwart gewerkt of niet? Ja, er wordt heel veel zwart gewerkt. Uh, altijd. Dus het heeft, het heeft niet altijd evenveel invloed op, uh, op de mensen? Nee, het heeft niet, niet, uh, niet bijzonder veel invloed. Volgens mij. De laatste... Uh, wij zijn nu... Zes jaar in Brazilië. Ik denk dat het minimumsalaris nu vier keer omhoog gegaan is. Zo. Dus dat, is, uh, dat, dat gebeurt dus regelmatig. Ja, maar uh, net als onze kinderen zaten op een particuliere school. Elk jaar gaan de, gingen de prijzen 10% omhoog. Vandaag was ik bij de, bij de accountant. En uh, die zei ik, prijs gaat weer 6% omhoog. Uh, want dan volgt het minimumsalaris. Het gaat allemaal maar. Dus op zo'n manier, <laughs> zo manier compenseert dat uh, zich allemaal weer uit. Hoe is ja. dat? Want jullie zijn vanuit de stad van, zijn jullie naar het platteland gegaan. Is dat uh, dat er moet een enorme omschakeling zijn. Ja, dat is een hele omschakeling. Uh, we woonden in, uh, in Sao Paulo. Dus een van de grootste steden in de wereld. En nu wonen we in uh, een van de kleinste steden ter wereld, denk ik. <laughs> 6000 inwoners, ja, dat is niet heel groot. Nee. Maar waar, waar merk je net het meeste aan? Ja, uh, sowieso een soort mensen. Mensen zijn hier uh, erg verlegen en, uh, en bescheiden. Heel, heel vriendelijk. En uh, ze kijken meer de kat uit de boom. Uh, de mensen zijn ook uh, veel meer bezig met de natuur, met de agrarische dingen, wat er speelt... Uh, of ergens een koe is gegaan. Of uh, waar de mieren bestreden moeten worden. Weet je, zulke soort hm. dingen. Nou, Dat is in, in de stad uh, heel anders. Daar kwam je niet vaak tegen. Is dat voor jullie ook echt persoonlijk enorm wennen? Of is het ook ergens wel, wel prettig nu, wat, wat rustiger? Ja, voor ons, ik, ik, vind het, uh, ik vind het wel uh, interessant en, uh, en aangenaam hier. Maar misschien dat dat op een gegeven moment dat rustig wordt. Wat zijn, wat, wat, wat zijn je doelen in deze gemeenschap? Wat we hier bereikt hebben over een paar jaar? Um, ja, uiteraard willen we dat heel veel mensen de Jezus gaan kennen, leren kennen. Mm -hmm. En um, dat mensen echt een ander uh, leven krijgen. En wat we tot nu toe voor veel meemaken is uh, huiselijk geweld... Veel vrouwen worden hier uh, echt wet onderdrukt. Uh, onder de duim gehouden. Dus dat is iets waar we, waar we nu al mee aan de slag uh, gaan. Ja. Maar dat betekent ook dat, ook dat je... Dat echt uh, te veranderen. Dat betekent dus dat je echt ook een, een soort cultuurverandering... tot stand wil brengen in die, in die gemeenschap? Ja, op dat gebied wel, ja. Dat, uh, dat kan zo niet blijven. Nee. En jullie zijn ook bezig met verslavingszorg. En dan denk ik in zo'n kleine gemeente toch ook al verslavingszorg. Is dat, is dat zo'n groot probleem in Brazilië? Ja, in Brazilië is het een, uh, is het een heel groot probleem. Uh, we zitten zeg maar tussen uh, drie grote steden in. Tussen uh, Rio de Janeiro, en São Paulo en Belo Horizonte. Dus voor, de, voor het verslavingscentrum kunnen we een beetje een regiofunctie hebben. Die komen naar jullie toe? Het niet ja, het is niet altijd even handig dat... Uh, een verslaafd moet niet op een kilometer van, uh, van zijn huis opgenomen worden. Dan, uh, dan is de weg terug uh, iets te makkelijk. Ja. Dus in die zin kunnen we een regelfunctie hebben. En van wat voor uh, uh, middelen maken ze het meest gebruik? Wat zijn er, uh, de meeste verslavingen die je tegenkomt? Uh, ja, je hebt hier veel. Uh, wacht, kijk, hoe noemen we dat in Nederland? Uh, Als je het in het Engels zegt, dan kom ik er misschien ook wel uit. De uh, uh, drugs. Oh, dus de, de, nee, de Nederlandse softdrugs. Dus uh, marihuana, de cannabis. Ja, uh, wiet zeg maar. Ja, ja. Ja, dat heb je hier veel. Uh, en wat ongelooflijk in opkomst is, is uh, crack. Zo, so, dat, dat is direct uh, harder. Ja, dat is verschrikkelijke drugs binnen... Uh, 20% van de gebruikers overlijdt binnen vijf uh, binnen jaar. Dus dat uh, is een enorm en probleem. En het is hartstikke goedkoop. Ja, want uh, is dat de reden dat het, zo goed, dat het zo goedkoop is? Of zijn er nog andere redenen voor aan te wijzen? Ja, het heeft een direct verslavend effect. Hmm. Maar is er, is er iets aan de hand in het land waardoor mensen er sneller naar grijpen? Ja... Ja, wat er precies aan de hand is, uh, dat is waarschijnlijk in één zin uh, te simpel. Maar, uh, sowieso wordt natuurlijk veel geëxperimenteerd. Uh, toekomstperspectieven zijn niet altijd het uh, even, even goed. Al gaat het natuurlijk wel steeds beter met, uh, met Brazilië. Yeah. Het zijn drugs die vaak uh, op straat worden gebruikt. Door straatkinderen om weg te vluchten uit hun uh, wereld. Ja. Maar ook in de hogere klas wordt het gebruikt. Dus al veel met jongeren? Ja, maar in feite, op alle, alle lagen van de bevolking wordt het gebruikt. En uh, Jan, in de Oekraïne, jullie zitten, zijn ook met die verslavingszorg bezig. Ja. Is het een herkenbaar verhaal wat je hoort te verzetten in de Oekraïne heel anders? Nou, je ziet hier, uh, hier voornamelijk uh, drankmisbruik. En uh, nou, dat heeft denk ik twee redenen. In de eerste plaats is het heel erg in de cultuur om drank te gebruiken. Dus met feestdagen en verjaardagen. Dan, uh, dan hoef je niet vanop te kijken dat dus er een paar flessen wodka gewoon opgedronken worden. met een klein groepje mensen. En het tweede ook uh, wat net genoemd werd. Ja, dat mensen soms geen, uh, geen, geen, geen toekomst zien hier in het land. En ja, als, als de drempel de drank is zo laag hier. Uh, bij wijze van spreken je het met de paplepel ingegoten gekregen. Dan is de stap naar het misbruik ook, uh, ook niet zo groot. En uh, de, de, hoe is het met de economische omstandigheden? We zitten uh, wereldwijd toch nog in een economische crisis. Dat maakt dat het allemaal nog ernstiger? Nou, Merk je dat in, je, in de kliniek? Uh, ja, in het algemeen kun je het zeggen... Kijk, wat de gezondheidszorg betreft zijn de budgetten nooit, uh, nooit hoog geweest... Uh, Iets van 15% van wat ze eigenlijk zouden willen. Dus, nou ja, niet bijzonder hoog. En in het, algemeen, in het algemeen kon je wel zeggen dat we... Ja, zeg maar tot 2008 dat de, de economie in Oekraïne wel groeide. En, nou ja, mensen kregen het langzaam maar zeker toch wel wat beter. Maar goed, twee jaar, twee jaar geleden hebben ze echt, echt een grote klap gehad. Die ze nog niet uh, te boven zijn. Ja, dus voor... Dit jaar zullen dus we een groei uh, wordt er verwacht van ongeveer 4%. Maar uh, dat je weer op het niveau zit van 2007... Dat, uh, dat gaat toch nog een tijdje duren. Ja, ja en ondertussen worden, worden levensmiddelen duurder. Uh, dus de, de salaris het de minimumloon en de pensioenen die, die stijgen ook al wat. Maar goed, dat moet natuurlijk ook wel vanwege de inflatie. Mm -hmm. Maar op, op het moment hebben de mensen het toch. Uh, veel mensen moeten toch wel moeite doen om de eindjes aan elkaar te knopen. Ja. En het is dus primair alcoholverslaving in de Oekraïne? Dat klopt, ja. De drukverslaving komt ook wel voor. Maar uh, als je kijkt naar het opvangcentrum waar Margret een uh, leiding geeft... dan uh, is het ik 90% van de mensen zijn Ja. En wordt het ook als een, een echt een publiek probleem gezien? Dus krijgen jullie ook steun vanuit de overheid om, om dat werk daar te doen? Ja, eigenlijk verwachten. Ja. Uh, maar dat is niet zo. Dit wordt inderdaad wel als een probleem gezien. Maar uh, goed, wat de overheid er concreet aan doet, ja, dat, dat is eigenlijk uh, niet te veel van te merken. Dus jullie moeten toch wel een beetje... Doen jullie dat met, met, met hulp vanuit Nederland? De boel daar aan het houden? Uh, ja, op, op dit moment uh, wordt het uh, voor een belangrijk deel van het project. Uh, Gefinancierd door sponsors uit Nederland. Maar ook lokaal werd er wel wat gedaan om inkomsten te genereren. Ja. Dus eh, al helemaal in de beginperiode. heeft Margrethe hier een, een winkel geopend waar souvenirs worden verkocht. Nee, dat is van lokale productie. In het westen van het land, in, waar de Karpaten zijn. daar heb je heel veel. Uh, allerlei, van hout allerlei dingen gemaakt worden. En daarnaast hebben ze binnen het Anker nu een, een meubelproject. Dus er, er is iemand die, die al meubels maakte. En die is bijgevonden om, uh, om een soort werkproject daarvan te maken binnen het anker. Dus daar worden ook de bewoners daar, uh, daarbij betrokken. En uh, ja, er worden gewoon de mensen worden, worden meubilair besteld. En dat wordt op maat gemaakt en thuis geïnstalleerd. Ja. En daar, uh, daardoor hebben mensen werk. En, en, en uh, als, als je nou kijkt naar de mensen die je in de kliniek hebt, hè, want in... Uh... In, in Brazilië zijn het dus vooral veel jongeren. Dat begint al heel vroeg. Maar alcoholverslaving, is dat nou ook iets waar ze al vroeg mee beginnen? Of krijg je toch wat oudere mensen in de kliniek? Ja, nee, nou, er zijn. Uh, de jongste bewoner is. Nou, ik dacht 17, of die was. 17? Die is is. Ja. ja, die nu. Uh, zit het, het, het, het, Ik denk dat het een beetje uh, half om half is. Van twintigers, dertigers. Uh, ja. Maar goed, veel ouder dan 50, dat kom je bijna niet meer tegen. Sowieso is de levensverwachting van, van mannen in Oekraïne niet, uh, niet zo heel hoog. En, en dan zeker de mensen die een drankprobleem hebben, die, uh, ja, die worden vaak niet zo, uh, niet zo heel oud. Ook omdat ze ja, niet door de drank alleen, maar do doordat ze ook gewoon een hele uh, ongezonde levenswijze hebben verder. Ik ga nog even naar, naar Brazilië, want uh, ondertussen gaat het uh, nieuws hier in Nederland ook gewoon door. Ka Komt dat bij jullie nog door? We weten jullie waar wij ons hier druk over maken? Ja, volgens mij hebben we de, uh, de ja. provinciale verkiezingen. Ja, de provinciale verkiezingen. En dat, uh, volgen jullie dat echt op de voet? Weten jullie waar, uh, waar het hier over gaat? Nee, nauwelijks. nauwelijks. Nou, ik, ik volg het al, uh, Ja. Uh, bijna dagelijks. Ja. En, wat, ja. En, en, en dus je krijgt al debatten ook mee. En uh, waar mensen zich hier druk over maakt. Dat, dat, dat komt allemaal bij je binnen. Want ik, ik, soms spreek je mensen. Nog even ook voor de luisteraars. Ik, vorige week had ik mensen die woonden aan de rand van een vliegveldje in uh, Indonesië. Eigenlijk in het oerwoud. Dus die hebben alleen ochtends internet. Hoe zijn jullie verbindingen? Krijgen jullie het allemaal wel gewoon mee? Wat er in de wereld gebeurt? Eerst maar even Brazilië. Jullie krijgen het een beetje langzaam mee. Jullie krijgen het langzaam mee. En in de Oekraïne? Ja, nou hier zijn de, de communicatiemiddelen wel goed, dus we hebben gewoon wel heel veel dag internet, Van okay. een redelijke snelheid, dus je kan ook wat uh, terugkijken. En, maar daarnaast heb je ook, uh, dan kan je nog net, je een beetje op de rand van het uitzendgebied van de, van de Astra satelliet, en dan, uh, dan kun je ook Nederlandse radio en tv nog hier uh, ontvangen. Oh, dus dan hou je het goed bij. Ja. Maar goed, ja, ik geloof dat er gisteravond aan een debat was, maar dat, dat, is ook weer niet, uh, dat weet ik eigenlijk te weinig van. Is er nog iets bijzonders wat je verder is uh, opge opgevallen in het Nederlandse nieuws? In de Oekraïne? Uh, nou, kijk, op zich, het uh, ja, blijkt dan nog even bij de politiek: je hebt natuurlijk wel wat uh, verschuivingen en partijen met grote idealen die vroeger groot waren, die nu uh, steeds kleiner worden. En uh, soms geen boodschap meer lijken te hebben. Uh, ik denk dat het een beetje uh, komt... Het, ja, het wordt misschien wel eens, wel eens vergeten in Nederland. Hoeveel je eigenlijk al bereikt hebt. Wat, wat je, dat, dat komt misschien ook omdat wij nu een tijdje buiten Nederland wonen. Dat je dat wat beter ziet. En dat je kunt vergelijken van wat is het in Nederland allemaal bereikt. Op, uh, op sociaal gebied en economisch gebied. Hoe enorm ontwikkeld en, en goed uh, het daar allemaal is. Natuurlijk, heb ik begrijp wel dat er genoeg te klagen is. Maar soms denk ik, ja, waardeer een beetje meer wat je, wat je allemaal hebt. Ja, goed. Heren, ik, uh, ik ga jullie bedanken voor het gesprek wat wij, uh, wat wij mochten hebben met jullie. Ik bedank Wim de Keizer in Brazilië en uh, Jan de Beest in de Oekraïne. Zij waren vanochtend uh, onze focusgasten die ons uh, bijpraten over het nieuws in de wereld. En wij gaan uh, deze afs uh, uitzending afsluiten. Misschien dat we nog een klein stukje muziek draaien. Dat weet ik niet meer. Maar als het zo is, dan is dat Randy Newman. Ik bedank u voor het luisteren. En wij gaan straks door naar het Radio E Journaal. Nu nog Randy Newman.